Jantje was een kleine kleuter, enigs kindje teer verwend. En op zekere dag zei moeder, hoor eens even lieve vent. Als je zoet bent, komt er spoedig een broertje of een zusje bij. Nou, dat was wel wat voor Jantje. En het ventje zei toen blij. Wanneer haar een zusje kwam Kreeg zij van mij wat mooi zeg man Dan gaat mijn spaarpot open Dan krijgt die schattenbouw Een boek Waar man ook zo van hem houdt. Toen de ooievaar verwacht werd, ging kleine Jan met tante mee. En hij was daar voor een nachtje, dra de vrolijke logée. Voor het geld uit Jantjes spaarpot, eerst wel tien keer nageteld. Werd daar in een bloemenwinkel vlug een mooi boeket besteld, en s'avonds laat nog in zijn slaap, zong in zijn droom die kleine knaap. Dan gaat mijn spa. krijgt die schattenbouw Een boeketje witte rozen Waar een man ook zo van houdt De andere morgen bij zijn thuiskomst Dacht kleine Jan, wat vreemd vandaag. Kijk eens, tante, de gordijnen zijn nog helemaal omlaag. Snikkend sprak zijn vader Jantje, schat, je hebt geen moesje meer. Ze ging vannacht met kleine zusje, weg naar onze lieve heer. En zachtjes legde je aan het boeket Bij je dode zusje neer op het.